Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Paniek in een Albert Heijn in het centrum van Den Haag. Een man ging daar volledig door het lint. Twee mensen zijn gewond. Mogelijk zijn ze neergestoken en er brak ook nog eens brand uit, vertellen mensen op straat. Die schijnt wat flessen alcohol uit de schappen gegooid te hebben. Er is een brand ontstaan. En die liep met een mes rond in die zaak om, en de, toen brak de paniek uit. En dat, dat spul vloog in, in de hens natuurlijk. En uh, er is een medewerker geraakt door glas en die is zojuist afgevoerd door de ambulance. De dader is er vandoor en mensen zijn opgevangen in een café vlakbij de supermarkt in Den Haag. De GGD staan klaar om massaal mensen een coronavaccin te geven zodra het kan. Ze zeggen dat het waarschijnlijk geen probleem is om daar genoeg personeel voor te vinden. Als alles mee zit worden in januari de eerste prikken uitgedeeld aan ouderen, kwetsbaren en mensen in de zorg. Waarschijnlijk krijgen niet risicogroepen vanaf augustus een vaccin. De politie heeft vorige week een drugsbende opgerold in de Randstad. Er zijn elf verdachten tussen de 20 en 33 jaar opgepakt... Ze komen onder meer uit Rotterdam en Amsterdam. Ze handelden in cocaïne en zorgden voor de invoer daarvan via de havens van Antwerpen en Rotterdam. En agenten vonden bij invallen 270 kilo kook, 300.000 euro cash en nog eens 16 voertuigen. K-pop sterren hoeven binnenkort niet meer het leger in. Dat heeft de Zuid-Koreaanse regering bepaald in een nieuwe wet. En dat is vooral goed nieuws voor fans van deze groep. IS dreigt uit elkaar te vallen doordat het oudste bandlid Jin in dienst moest. Alle gezonde jonge mannen in Zuid-Korea moeten het leger in... omdat het land officieel nog altijd in oorlog is met Noord-Korea. Het weer bewolkt en lokaal een beetje motregen. Het is tussen de 5 en de 7 graden. Morgen is het opnieuw somber met veel bewolking, soms regen... en opnieuw een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 what we want, I want them to say, woo! Op 106.9 Cause every little bird's gotta learn to fly Sooner or later Soon overtakes you If someone feels the same as you You might as well just do what you wanna do There ain't no Things I do, things I do, I do them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 Algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actuas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Ik kon la... Pas dat tot 60 jaar, Passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw gezien kan, wanneer de druk verloren heeft, als ik jam Pas. Ik kan s morgen dus nooit opstaan, want we wekken liep noodaf. Ik kom dus ook niet naar mijn werk, toen omdat ik dan dus af. De baas begreep niet, hij reageerde agressief. Ik heb met praten geprobeerd, en daarna werd ik. Let me go, baby Now listen oh. My mama told me Be careful who you do Cause karma comes back around Same old song, nah But I was so sure That it wouldn't happen to me Cause I know how to put it down But I was so Right in the daytime with the flashlight My yeah. homie saves Girl, oh. she's clapping my style